Clemens Peters met het NOS Journaal. Kiezers hebben nog een uur de tijd om te stemmen. De stembureaus sluiten om 9 uur. De opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen lag de hele dag iets lager dan twee jaar geleden. Deze mensen in Den Bosch hebben al een bolletje rood gekleurd. Ik heb je speciaal vrijgenomen. Weet u dat? Ja, dat is echt waar. Ja. <laughs> Moest u zichzelf naar het stembureau slepen? Eigenlijk wel. Ja. <laughs> ja. Waarom? Ik was het echt helemaal bij. Al die debatten en die talkshows. En ik had er echt helemaal genoeg van. En vooral de stemformulieren zorgen soms nog voor gedoe. Ziet de verslaggever onder beukers. Dat hele grote stemformulier. Hè, dat biljet. Helemaal uitgeklapt. Dan weer helemaal invouwen. Ieder heeft dat toch zijn eigen manier. En dat zegt misschien ook wel iets over mensen. Sommigen heel netjes en anderen die proppen het erin. En zo gaat het de hele dag door. Er kan gestemd worden tot negen uur dus. En rond die tijd verschijnt ook de eerste exit poll. De twee opgedachte, opgepakte verdachten van de juwelenroof uit de Louvre in Parijs... hebben een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. Het zijn twee mannen van 34 en 39 uit Parijs. Het DNA van een van hen werd onder meer aangetroffen op een van de vitrines... waar de gestolen juwelen in zaten. De Franse autoriteiten zijn er op zoek naar twee andere verdachten. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de overvallers hulp van binnenuit kregen. Bij de Belastingdienst op Curaçao is onrust ontstaan. De dienst zit al maanden in een reorganisatie en werknemers voelen zich buitengesloten en vrezen voor hun baan. Daarbovenop kwam vorige week de berichtgeving van de NOS over mogelijke bevoordeling door het hoofd van de Belastingdienst van politici en hoge ambtenaren. Ondertussen reageert de Curaçao's regering nauwelijks.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 We Je bent mijn licht, Mando y tuve que darle delete Y yo que no me dejo volver Villana tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si tengo yo pago mi condena Nena, cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Pago mi condena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 You're a Zandvoort, ZFM. I'm uh -huh. doing alright on Saturday night Do it alright on Saturday night I'm doing alright, yeah I'm doing alright on Saturday uh -huh. night in the magic city Keeping up the pace Table sing a pop And shaking all over the place Hooking and kissing, squeezing and I the thoughts Miss Janet, Miss Jackson, if you're nasty, a nasty boy. 106 FM 106.9 FM Sweet. <laughs> All uh -huh.